City Dijkers met het NOS Journaal. In Westminster Abbey in Londen is de ceremonie begonnen waar koning Charles officieel gekroond wordt tot koning. Na het welkom heten riep aanwezige God Save the King en klonken trompetten. In de kerk zijn meer dan 2000 gasten onder wie leden van de koninklijke familie en royals en staatshoofden uit andere landen. Ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn erbij. Opvallende afwezige is Meghan Markle, de vrouw van Prins Harry. Zij is in de VS bij de kinderen van het stel. In Londen zijn zes betogers opgepakt... die langs de route van de rijtour van koning Charles demonstreren tegen de monarchie. Ook de leider van de anti-monarchiegroep Republiek is volgens Britse media aangehouden. De demonstranten waren een busje vol aanplakbiljetten aan het uitladen en hadden protestborden bij zich met teksten als schaf de monarchie af en niet mijn koning. In verband met de kroning van koning Charles zijn duizenden agenten in Londen aanwezig. Op station Bijlmer Arena in Amsterdam is gisteren een jonge man zwaar mishandeld en op het spoor geduwd. Hij werd door een groep jongeren getrapt en geslagen, onder meer tegen zijn hoofd, toen hij op de grond lag. Daarna werd hij op het spoor geduwd. De politie is nog op zoek naar het slachtoffer. Een ultimatum dat vakbonden hebben gesteld aan de Limburgse autofabriek VDL Netcar is verlopen. Medewerkers denken dat de fabriek volgend jaar stopt en eisen een goede ontslagvergoeding. Als moederbedrijf VDL vandaag niet instemt met hun eisen, komen er maandag nieuwe acties. De afgelopen dagen waren er al wilde stakingen bij het bedrijf. In de fabriek worden nu nog minis gemaakt in opdracht van BMW. Maar dat contract loopt volgend jaar af en wordt dan niet verlengd. Het weer af en toe zon bij 17 tot 21 graden. Later enkele buien, mogelijk ook met onweer. Vanavond en vannacht blijft het bewokt en komt er ook soms nog een bui voor. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ADB. In de regio Noord-Holland staat de file op de A7. Zaanstad richting Hoorn. Tussen kropitz Dam en Purmerend is de vertraging 25 minuten. Dat komt door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht.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 de volgorde doet van de namen. Joyce was natuurlijk de, de, de zus en Jan was de broer. En in 1958 vervingen Jettie Schouten de zus van Joyce en Jan, Ria Lubbering. En vanaf 1959 werden ze beroepsmuzikant. En op 8 augustus 1964 stonden we vooruit vlak voor de pauze in het voorprogramma van de Rolling Stones. in het koerhuis, dat was toen in Scheveningen. Nou, het koerhuis zit er al jaren, maar tegenwoordig... Hè,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 Weer de hele middag weer bij je zee.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 Gelukkig te zijn Ik zing graag een weesje Met een meisje In de maneschijf Ik heb maling aan geld. Ik verlang slechts naar jou Doe zeg nou ja, mijn schat Dan worden we man en vrouw Ik heb maling aan geld.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 Tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces. En daarna zong ze bij de amateur big band The Blue Blowers. U hoort er nu in de Reuver en Karel van der Velde met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen.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 Kom terug, jongen lief, kom terug, kom toch vlug, harte lief, kom toch vlug, kom terug.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 veelgedraaide artiesten in het programma Zandvoort uit Zandvoort. Het was Doris met Mijn Grote Teen en daarvoor hoorden u de Limburgse zusjes met Kom terug.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 Geboren in Heerlen op 12 augustus 1955 is een Nederlandse zanger die als kindster in de jaren 60 bekendheid, bekendheid kreeg onder de naam Heintje. En Hij zong in het Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. In zijn bekendste nummers is Het uh, wellig mama. Een andere grote hits zijn Ik bouw dier een slot. Heinzie Hongershi. Ik zing een lied voor dich, Ik hou van Holland. Oma je lief en oma zo so lief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 Just funky.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 Strooken maar, hij zwierf bij nacht en ontbijt door heide, veld en bos. Want in het stroken was hij nog slimmer dan een vos. Hij kende alle knepen van licht, bak, en vet, hij was nog nooit gegrepen, al werd op hem gelet. Strikte konijnen en hazen En was voor de duivel niet bang Geen boswachter kregen te grazen Die stroken van het Lipperse land Stropen hier, stropen daar Ondanks veel gevaar Stropen hier, stopen daar Altijd stopen maar Het was op een kermis zondag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 Wacht aangesteld Nu loert hij zelf op stropen. Zijn schoonpapa blijft thuis Vaak zucht hij om het lopen De vrouwen zijn een krui Hij strikt geen konijnen, geen hazen Hij is voor zijn vrouwtje te bang Ze hebben hem lekker te grazen Die stropen van Limperse land Stopen hier, stopen daar, is nu naar de maan. Stopen hier, stopen daar, is voor goed gedaan.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 En elke keer begint het weer als ik je tegenkom. Zeg wil je misschien eens even naar mijn hartje kijken? Het rommelde bom zo raar als ik je zie, je ziet. Het rommelde bom zo raar als ik je zie. Ik heb mooie tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen vers van de peilingen klissen. Dan heb ik rozen die rozen.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 dat werd een hele toer Ze zongen net We gaan niet naar huis En gingen door de vloer was een feest Zoals ze in geen jaren Daar boven was geweest Ze zongen net We gaan niet naar huis En gingen door de vloer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 Dat was Eddie Christiani met Hiep Hiep Hoera. Dat was een feest, een opname uit 1951. En daarvoor Helma en Selma met Ik heb mooie tulpen. CFM Zandvoort, artiest is Magnelis, pseudoniem van Cornelis Pieters. Geboren in Amsterdam, 16 december 1919. En al daar overleden op 8 oktober 1993. Het was de Nederlandse zanger van het leven. klokjes horen, die al jufelen door een tal de lente brengen overal. Lietje, er andere melodietje, uit het land, er bergen, bietje, al die pracht van het heelal. Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet? Lakt jou ja, de lichten van de stad zo aan, ben je daarom uit je dorp gegaan? Al die door het bal de lente brengt van overal. Een liedje, en een andere melodietje, en een ander een liedje, al die brand van je Zoals om een oren, een zadel, een klokje schoren, die al door het overal. Een liedje heet een liedje een een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 Schat, die lijkt precies op ma pa pa pa, pa, da, pa, pa, pa, pa, Bij het echtpaar de wit belde midden in de nacht De brave ooiepa En wat hij bracht werd al verwacht De wieg stond dus al klaar De nieuwe pa en nieuwe ma Die waren in hun sas Omdat hun eerste kinderschat Zo wel geschapen was Tintig kleine vingers.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 Maar ook papa is aan zijn kroost veel vrije uurtjes kwijt. Dan maakt hij warme bakjes klaar en spoelt die luiers schoon. Van Frootje lief krijgt hij dan steeds een extra kus als L'Opdois. Twintig mm. kleine vingers, oh wat zijn ze klein. En twintig teentjes, dat moet een tweeling zijn. Eén heeft een diplus, daar lijkt ze precies op ma.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 IFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaatsen Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Die, muziek. die muziek wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kortdraaier. Daar hebben dank om hartelijk voor. We horen Jonker en de Joffers met de 20 kleine vingertjes na voor Helma en Selma met valderie, Valderaat. En tot zover ook dit uur van de Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen uh, wens ik u heel veel plezier met CFM uh, Jazz. Ik bedank nog even draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En ik laat u achter met uh, Hendrika Stoerm, beter bekend als Rita Corita. Geboren in Amsterdam 24 november 1917. En overleden in Beeksbergen op 24 december 1998. was een Nederlandse zangeres. Ze trouwde met de accordeonleraar Koen Ooms. En ze vormden samen duo Co-Rita.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 Een uur, dat een fat zonder lekker met al lang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde in de keuken wel ze zang.